Where it is, we are all required to rise above all differences and to put the interests of the nation above all, to put the homeland above all. Ik ben me bewust, zegt hij, dat we op een kruispunt staan in de Egyptische geschiedenis. Dit is een bepalend moment. Maar ook zegt hij: Ik ben degene die heeft gewerkt aan vrede en stabiliteit. Aan het werken aan een eervolle macht. Dat heb ik nagestreefd. En hij spreekt nu niet zozeer tot de demonstranten op het plein. maar aan de mensen elders in het land die in zijn optiek nog steeds massaal achter hem zijn blijven staan. Egypte zal weer op zijn its feet in absolute by the genuineness and truth of its people we will not allow others to gloat over us we will prove we the egyptians our ability to materialize the demands of people by the civilized conscious dialogue we will prove that we are not satellite state followers to others being dictated orders from others we shape our own decisions according to the pulse and demands of the people we will prove all this by the spirit and resolve of the Egyptians the unity of this people and our adherence to the pride and dignity of Egypt and its unique het is de foundation van onze prinsen... en de essentie van onze civilisatie over 7.000 jaar. Deze gevoel zal leven, zolang Egypte en zijn mensen... Deze gevoel zal leven. Warrit doet een beroep op het Egypt. volk zegt, waarvan hij zegt... dit hebben we al duizenden jaren gedaan. We zijn een volk dat streeft naar eenheid, naar waardigheid. Um, hoewel de mensen op het plein op dit moment iets anders... Hebben. Muslims and Christians, it will live on in the minds and conscience of us and those who are yet to be born. I say again, I have lived for this nation, safeguarded my responsibility and trust. Egypt will live on, above all persons and above all. Egypt will remain until I hand over the trust and the banner. It is the means and the end. It is the responsibility and the duty. The beginning of my life and the end of it. It is the homeland of birth and death. It will remain a dear beloved homeland. I will not separate from the soil until I am buried underneath. You will remain honest, proud people standing with your high your your heads held high in dignity and pride may god save egypt a peaceful country and may god safeguard its people and guide them to the rightful path and may peace be upon you all hij wenst het volk vrede toe en daarmee sluit hij zijn toespraak af. Op een moment dat diverse persbureaus, AP citeer ik, uh, andere persbureaus, wel degelijk ook aangeven dat Mubarak zijn macht zou hebben overgedragen aan de vicepresident. Daar heb ik niets van gehoord in de speech zelf, want het moet zijn besloten in de constitutionele aanpassingen die hij heeft aangegeven. Uh, het is mij niet duidelijk, Jan Keulen. Heel kort. Ja, nee, het is mij ook niet duidelijk. Het is uh, volgens mij een hele polariserende, en harde speech. En uh, het is absoluut niet wat uh, de demonstranten uh, ervan verwachten. Nee, uh, we gaan even naar het plein, het Achia-plein, waar Minka Nijhuis uh, de eerste gevoelens van de mensen ter plekke uh, kan verwoorden. Minka, hoe is de reactie daar? Ja, ik kan jullie even laten meeluisteren met het enorme slogan op het klein. Ik weet niet of het door is, maar mensen schreeuwen echt keihard. Ga weg, ga weg. Ik zal even mijn telefoon naar de gigant opsteken. Prima. Dat is nog goed te horen, neem ik aan. hè? Uitstekend. Er zijn geen mensen die instemmen met wat hij gezegd heeft. Is er boosheid? Is er frustratie? Ja, ik, ik zie van alles... Uh, ik stond net uh, naast twee meisjes die uh, elkaar uh, huilend omhelzen. En er zijn ook mensen vol ongeloof. En ik, ik ben nu in een kleine kamer ook, waar mensen de afgelopen uren aan de TV geplaatst hebben gezeten. Waar een enorme boede losborst. Uh, begin van de avond waren mensen sceptisch of hij inderdaad uh, zijn macht zou gaan opgeven. En dat is de verbinding met Minka Nijhuis. Um, we vatten even, heel kort de speech samen. Een minuut of 20, 25 duurt. Waarin hij eigenlijk. Het leek Jan wel een, een herhaling van wat hij uh, op 1 februari heeft gezegd. Hij zei trots te zijn op de nieuwe generatie. Hij sprak in eerste instantie de jonge generatie toe. sprak over de toekomst. Hij begon over de martelaren. Wier bloed niet voor niets vergoten mag zijn. Uh, hij kondigde aan dat hij de criminelen uh, uh, zal opjagen die het geweld tegen de jeugd heeft gebruikt. Hij sprak rechtstreeks tot de familie. Hij zei letterlijk, uw pijn voel ik ook. En mijn boodschap is dat ik nog steeds totaal vastbesloten ben... om alle beloftes na te komen. Er is geen weg terug, zei hij, om hervormingen door te voeren. Maar vervolgens ging hij toch verder, Jan, door te vertellen... Um, dat hij degene is die de implementatie van die aanpassingen uh, uh, gaat komen. En dat zeg ja. ik tegelijkertijd. Op het moment dat toch blijven uh, de flesjes binnenkomen... Dat hij Bevoegdheden. Ze hebben overdragen aan Suleiman. Maar dat is niet wat we hebben gehoord. Dat is niet wat we hebben gehoord. Er zat volgens mij één zinnetje in, als het ware een soort verloren zin, dat hij uh, uh, de macht over zou kunnen dragen. Althans, zo heb ik het gehoord aan de vicepresident. Het ja. leek wel een soort zin die verloren was tussen, uh, ja, zeg maar, nogal. Uh, nogal harde uh, andere alinea's, die, hè, nadat hij zijn verontschuldigingen had aangeboden... begon hij er ook over dat hij niet zal accepteren... Uh, wat, wat de reden ook mogen zijn, geen enkel dictaat van buitenaf zal uh, accepteren. Nou, dat was natuurlijk een soort referentie aan de Verenigde Staten. En aan het eind van zijn uh, toespraak, toen hij het over de nationale trots enzovoorts had... kwam hij daar ook nog een keertje op uh, terug... Dus ja, Een president die inderdaad aangeeft dat hij 30 jaar uh, uh, zich uh, hard heeft ingespannen voor het volk. Hij zegt ik ben niet belangrijker dan het land. Um, maar uh, het is wel duidelijk dat er uh, hervormingen moeten komen. Dat gaat hij doen door de grondwet aan te passen. En ik denk dat het dan de juristen zal moeten zijn wat daar dan precies in besloten ligt. Um, we gaan het allemaal even laten bezinken. En we gaan uh, nu even het uitgestelde ster en de nieuws doen.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 Het is 8 over 10 en de Egyptische president Mubarak heeft zojuist in een toespraak tot de natie niet zijn aftreden aangekondigd, zoals was verwacht. Wel draagt hij taken over aan zijn vicepresident Suleiman. Mubarak benadrukte nogmaals dat hij in september aftreedt na nieuwe verkiezingen. Hij zei dat hij zich er niet voor schaamt om te luisteren naar de roep van de jeugd, maar dat hij geen bevelen van de buitenwacht accepteert. Mubarak zei dat hij de doden van de afgelopen weken betreurt en dat hij de schuldigen zal straffen. Er staan honderdduizenden mensen op het Tahrirplein in Cairo die hadden verwacht dat hij direct zou aftreden. Op het plein wordt nu massaal met schoenen gezwaaid, teken van afkeuring. Nog onduidelijk is hoe het leger reageert. Militairen hadden eerder vandaag duidelijk gezinspeeld op een direct vertrek van Mubarak. Timo de Bakker is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het ABN, eh, ABN Amro Tennistoernooi. In Rotterdam verloor hij in de tweede ronde van de Rus Michail Yuzhny. Met twee keer 6-4. De Bakker was de laatste Nederlander in het enkel spel in dit toernooi. Dan het weer: nog bewolkt en regen. Vannacht trekt de meeste regen naar het oosten weg. En in het noorden zijn er opklaringen. Morgen is het grijs en druilerig. Het wordt 7 tot 11 to, graden. Dat moet ik zeggen. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan. Het verhaal van Dina. Een ondergedoken meisje uit Egypte. Ze schrijft vanuit haar huis een brief aan Barack Obama. Vanavond in Holland ook. De vier muren van Dina. Om vijf voor elf op Nederland 2.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 Met Tim Overdik. Het is 11 over 10, 11 over 11 in Egypte. Er is vanavond geen langs de lijn. Want we gaan door met de ontwikkelingen in uh, de Egyptische hoofdstad... waar president Mubarak heeft gesproken. En de mensen op het plein in verwarring heeft achtergelaten. We proberen contact te leggen met de mensen ter plekke. Maar het mobiele telefoonverkeer is een beetje bezweken... onder de druk van dit moment. Aan de telefoon wel, Jos Strenghold, Goedenavond. Goedenavond. U woont in uh, Cairo, woont er al zo'n 20 jaar. U hebt net gekeken naar de speech van president Mubarak. Uw gedachten daarbij? Ja. Uh, ik dacht dat dit een dramatische tege tegenvaller is voor iedereen die gehoopt heeft op enige verandering. Want? Want dit is een zeer uh, strijd strijdlustige Mubarak die niet van plan is om maar iets op te geven. Nee. Is u duidelijk geworden of hij nu is afgetreden... of echt, uh, echt nog steeds uh, de, uh, aan de touwtjes blijft trekken en uh, nou, zijn vicepresident... Ik heb geen woord over het aftreden gehoord. Hij heeft alleen wat gemompeld over dat hij wat taken aan de vicepresident gegeven heeft. Precies. Maar dit kwam mij niet over alsof hij persoonlijk zich persoonlijk niet meer betrokken voelt bij alle dingen die gebeuren moeten. Inderdaad, dat is denk ik de conclusie die we nu kunnen trekken naar die toespraak. Dat hij niet aftreedt, maar dat hij een aantal taken heeft overgedragen aan zijn vicepresident Soleiman. Uh, dat is ongetwijfeld voor de mensen op het plein, zoals we dat al zien, een enorme tegenvaller. Hoe denkt u dat de mensen in Cairo hierop gaan reageren de komende uren? Nou ja, dit, dit is inderdaad zo'n tegenvaller dat het mensen alleen maar strijdvaardigers gaat maken. En, en dat ik verwacht dat morgen de, de, de aantallen demonstranten enorm gaan toenemen. Mm -hmm. uh, mensen hadden vanavond hoop dat er echt wat kon veranderen. Ja. Maar uh, ja, als, als miljoenen mensen die in dit land in opstand komen en, en vragen om verandering... uiteindelijk het gevoel hebben dat ze weinig gedaan krijgen... Uh, nou ja, dan vermoed ik dat ze alleen maar doorgaan. Het tekent wel de onverzettelijkheid van de man die toch al 30 jaar in de macht is daar. Uh, ja, hij zegt, hij zegt zelf dat hij een uh, proefschrift gehaald heeft in onverzettelijkheid. En dat bewijst hij wel. Uh, het is zeer interessant, denk ik, vooral nu om uh, de vraag te stellen wat het leger gaat doen. Want ik zou me. Misschien is wel erg koffie dit kijken. Maar ik vind dat Mubarak zichzelf zo verschrikkelijk heeft te kijk gezet met deze toespraak, dat het me niet zou verbazen als hij ook is opgeofferd. Je en denk... dat het leger binnenkort gaat komen met een uitspraak. En het is misschien niet helemaal toevallig dat op onze mobiele telefoons hier in Cairo... Uh -huh. werkelijk een minuut of twee geleden een bericht kwam van, de, van het leger van Egypte... En wat stond dat erin? de Hoge Raad van het leger de situatie momenteel bestudeert... en binnenkort gaat besluiten, belangrijke besluiten gaat bekendmaken over wat het voor het volk gaat doen. De hoge raad, de hoge militaire raad zegt u, bestudeert hetgeen president Mubarak heeft gezegd en gaat bekijken wat ze daar gaan doen. Wat, wat betekent dat in de Egyptische taal? Nou, het zal mij niet verbazen als het leger dat eerder deze avond al gezegd heeft dat ze uh, bijeenkomen om de situatie van het land te bestuderen, uh, nu nog steeds een bijeenkomen is en nu met een besluit gaat nemen of zij uh, Mubarak loyaal blijven of niet. Ja. En uh, dat klinkt dramatisch, maar ik, het zou me niet verbazen als dit nu gaande is. Ja, want dat is inderdaad de manier van het leger, van de overheid... om uh, de bevolking uh, te vertellen wat er eigenlijk moet gaan gebeuren. Dat ze zelf dus mensen persoonlijk sms'jes gaan sturen met een opdracht om dit of dat te doen. Ja, we krijgen al dagenlang uh, dit soort sms'jes waarin de uh, ministeries ons vertellen... dat we ons rustig moeten houden of dat... Van de week kregen we een uitermate aardige e-mail van het ministerie van Binnenlandse Zaken die zei vanaf vandaag uh, zullen wij goed voor jullie zijn en alleen maar waardig met jullie omgaan. Waarmee ze eigenlijk aangaven dat ze dat daarvoor niet deden. Mm -hmm. uh, en zo worden we al een aantal dagen bestookt met uh, propagandaberichten van de overheid. Ja. Hebt u zicht op wat er in de straten gebeurt op dit moment of bent u uh, veilig thuis achter de ramen? Nou, ik heb nog niet de tijd gehad om nu even naar buiten te gaan. Maar ik, ik vermoed het dat het onze straat uh, heel rustig blijft vanavond. Ja. Uh, want iedereen is heel bezorgd over wat er nu gebeuren gaat. Dat geldt voor. Uh, dit, is, dit lijkt zo'n machtsvacuum te creëren in het land. Wie is hier nou, wie is nou voor het zeggen? En een machtsvacuum in Egypte op dit soort tijdstippen, wat houdt dat in? Dat er rellen kunnen zijn? Of dat mensen gewoon niet weten wat er gaat gebeuren? Dat mensen niet weten wat, wat er kan gaan gebeuren. Dat, uh, we hebben dat twee weken geleden gezien toen, toen de politieplossing van de straat verdween. Dat er nogal wat overvallen plaatsvonden en, en berovingen. En toen hebben buurtwachten de, de straten beveiligd. Het zou me niet verbazen als die nu de straat op gaan. Uh, omdat het morgen ook weer vrijdag is en uh, dan sowieso de grote demonstratie verwacht worden. Ja. Maar mensen hier hebben het gevoel dat ze op dit moment niet kunnen verwachten... dat hun overheid doet wat ze zou moeten doen. En dat is bescherming aan het volk bieden. Ja, op 1 februari zagen we president Mubarak eigenlijk hetzelfde zeggen... toen een aantal uh, veranderingen aankondigen, zoals zijn zoon die hem niet uh, zou gaan opvolgen... die ontnam hij zijn politieke uh, macht binnen de NDP, de, de partij van Mubarak. Die werd gevolgd inderdaad door een opkomst van uh, mubarak aanhangers. Um, Hebben we vandaag enig idee gekregen dat dat morgen wel weer zou kunnen gaan gebeuren? Niemand weet wat hier gaande is. Uh, het, het zal mij verbazen als het weer gebeurt, want het heeft, het heeft voor de overheid wel enorm slecht voor zijn imago gewerkt. Maar je weet werkelijk niet welke krachten er in deze samenleving op dit moment bezig zijn om toch te proberen het regime gaande te houden. En misschien dat uh, Mubarak en zijn directe vrienden dat helemaal niet meer in de hand hebben. Ja, uh, Jos Trengholt vanuit Cairo aan een vaste lijn. Hartelijk dank, We spreken elkaar ongetwijfeld later nog even. Want het mobiele telefoonverkeer in uh, Cairo ligt momenteel plat. Vandaar dat even contact leggen met Alexandrieë. Um, um, Astrid Eikelboom, goedenavond. Goedenavond. Kunt u de sfeer schetsen in Alexandrieë... Uh, naar het uh, bekijken ongetwijfeld van de speech van Mubarak? Nou, ik heb de deuren opengezet hier, maar er is niets te horen. Ik was van plan de straat op te gaan als het goed afgelopen zou zijn, maar ik uh, geloof dat ik maar binnen blijf. Ik ben helemaal in het rood, wit, zwart, maar voor niks. En niets te horen, uh, is dat een veelzeg veelzeggende stilzagen? Ja, als het positief was uitgepakt, dan waren de mensen ongetwijfeld nu toeterend door de straten gereden. Maar het blijft angstvallig stil. En u uh, had zich hetzelfde voorgenomen. U zegt u was uitgedost in rood-wit-zwarte uh, kleuren. Ja, ja, ik, dat werd gezegd. Als het positief afloopt, dan trek ik iets roods aan. Zoals uh, de kleuren van de Egyptische vlag. Uh -huh. Maar ik hoor niks. Ik heb net contact gehad met mijn zoon in Tagvier. En die. Uh, die zegt. Er komen uit alle gaten en hoeken komen nu mensen. En de sfeer wordt is totaal omgeslagen. Het is heel dreigend. En uh, ja, ik, uh, ik, nou, ik kom wel janken doe ik het hoorde. Want uw zoon is op het Tagirplein. Die is op het Tagier En ja. die gaf aan dat er. Um... Dat de, de, de sfeer helemaal omgeslagen is. Dat er plotseling uit ieder klein straatje, steegje, mensen naar het plein komen. En een ontzettende woede heerst. En hij heeft het gevoel dat het totaal uit de hand gaat lopen. Ik hoop dat hij ongelijk heeft, maar ik weet het niet. Uh, ja, de moeilijke vrees gaat natuurlijk even hier de overhand spelen. Maar hoe gaat het voor uh, Alexandrië? De, de stilte zal daar wel blijven? Is het zo anders in Alexandrië als je het vergelijkt met Cairo? Nou, dat denk ik niet. Ik zag net beelden van, uh, van midden in de stad bij een treinstation. Daar concentreren zich de demonstraties. Maar ik heb het geluid uitgezet omdat jullie belden. Uh -huh. uh, ik weet het niet. Ik, ja, je, ben, je belt net even te vroeg. Dan gaan wij straks gewoon nog een keer bellen... als u inderdaad ja. kunt kijken hoe de sfeer is in Alexandria. En we horen ook graag inderdaad hoe het met uw zoon gaat... die op dit moment op dat plein in Egypte aanwezig is. Ja, Hartelijk dank. Zeg het maar. Oké. Okay. Uh, gaan we verder met Jan Keulen hier in de studio? Uh, als we luisteren naar uh, Jos Strenghold in Cairo, uh, deze mevrouw in Alexandria, dan, dan is het, denk ik het woord verbijstering al op zijn plaats. Ja, verbijstering en uh, woede. En uh, ja, eerlijk gezegd, ik ben zelf ook geïntrigeerd door het feit dat eigenlijk uh, de natuurlijk in de afgelopen uren, voorafgaand aan de toespraak... allerlei aanwijzingen waren en uitlatingen... Hè, van onder andere de, de leider van uh, de NDP, de partij van uh, Mubarak... ook uh, vanuit het leger, ja. dat er toch echt uh, iets stond te gebeuren. Ja, de premier zelf zei vanmiddag tegen de exact. BBC... Ja. van het aftreden van uh, president Mubarak zit eraan te komen. Exact, dus... Dat was niet één signaal, dat waren vele signalen. Ook op de staatsmedia, ook in uh, Agraam en op de Egyptische te televisie. Wat en is dan de verklaring? Wat voor het is er feit? gebeurd? Ja, ja, ik weet niet. Dat, nou goed, dat, dat, daar kun je dus over speculeren. Ja. Een van de ideeën uh, die je zou kunnen hebben, is dat het aanbod voor Mubarak dusdanig onacceptabel was. Dat hij gewoon. Uh, ja, dat hij gewoon koppig is en dat hij gewoon... Met het aanbod, uh, daar bedoel je mee een exitstrategie voor de president... om ja. met opgeheven hoofd uh, het paleis te kunnen verlaten... en ja. al dan niet naar zijn paleis in charme sherk te gaan. Ja, bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen verklaren waarom het zo lang geduurd heeft. Waarom we zo lang hebben zitten wachten. Hè? Want eigenlijk, ja, zo'n toespraak, uh, dat is nou ook niet zo, zo ingewikkeld, zou je zeggen. Daar hoef je niet uh, nog een keer drie kwartier uh, langer op te wachten. Dus... Ik denk dat je wellicht zou... Je kunt veilig aannemen dat er behoorlijk veel aan de hand is... achter de schermen. En, en dan kun je echt alleen maar naar Christen, Of kun je op basis van zijn toespraak vanavond... waarin die onverzettelijkheid zo nadrukkelijk te zien was. Je zag echt een man... Ja. Uh, zeg ik op basis van wat we hebben gezien. Ja. Uh, die van geen wijken wil weten. Die nee. uh, nog steeds zegt, ik ben de man die 30 jaar uh, het land heeft gediend. Die zijn hele leven uh, in dienst heeft gesteld van het land. En ik voel me zelfs verwond met de jonge mensen. De toekomst van Egypte en met hen ga ik verder. Ja, het begon ook over zijn eigen jeugd. Hè? Uh, over uh, wat hij, uh, zijn eigen jeugd, hoe hij zich had opgeofferd voor het... Uh, voor het vaderland. Ja, hij wees de jeugd op dit moment op de ethiek van het leger... de loyaliteit aan het thuisland... waarvan hij dan zelf zich uh, aangaf als de belichaming. Wat ongetwijfeld uh, klopt vanuit zijn beleving... maar iemand die heeft gezegd te streven naar vrede, stabiliteit... geen valse macht wil nastreven... Um, is toch ook iemand, als je kijkt naar het tagrierplein... aan wat er de afgelopen 17 jaar is gebeurd... toch iemand die de realiteit uh, heeft gemist. Ja, het is natuurlijk een man van 82, uh, of 83... die, uh, zoals hij zelf zegt, uh, zijn hele leven heeft opgeofferd... in dienst van het uh, vaderland. Waarvan de laatste 30 jaar als president. En die gevangen lijkt in een soort tunnelvisie. Ik bedoel, eigenlijk uh, de, de uitvallen... naar wat de regering Obama moet zijn... dat heeft hij niet met name genoemd. Maar je kunt het niet anders uh, begrijpen. Ja. Dat geeft toch aan dat hij zich... Uh, heel erg in de hoek uh, gedrukt uh, voelt. En ik vraag mij af, uh, al die uh, officials, die ministers, die partijleider, et cetera... die eerder aankondigden dat er iets groots uh, stond te gebeuren. Ja, waar zijn die op dit moment? Wat zullen die hiervan vinden? Dus uh, de, wat Jos Strengholz uh, inderdaad opwierp... van wat zal de positie zijn van het leger... Dat, uh, dat is natuurlijk een grote vraag en dat zal, zal denk ik, in de komende uren uh, beslist worden. De komende uren. In de huidige minuten uh, zijn er heel veel mensen nog steeds op het Tagrierplein. Ook daar, of in ieder geval in de buurt, is Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, uh, schets de sfeer te plekken. Het, uh, het, is, het is verbijstering uh, en woede en, en ook wel weer vastberadenheid om uh, verder te gaan... Uh, men gaat niet akkoord met wat hier nu uh, vandaag gepresenteerd is. Uh, Mubarak is de hoofdprijs en die uh, ja, zelfs ondaan van allerlei taken... Uh, dat, dat, alsof dat is niet acceptabel. Misschien voor enkele wel hier, maar uh, voor de meesten niet. Want beschrijf het moment dat het begon door te drinken tot het volk dat er van aftreden geen sprake was. Duurde dat lang of was? is het snel in de gaten? Nou nee, men, men bleef een beetje luisteren naar uh, de woorden die werden geuit. Hè, van, uh, ja, in de toch wat breedsprakige Arabische taal kun je uh, heel bloemrijke dingen vertellen. En dan verstop je misschien wat, uh, wat dingetjes ertussen. Maar uh, ja, die dingetjes ertussen die wezen toch vooral op het feit dat, dat uh, Mubarak. Uh, ...weliswaar dingen, taken overdraagt, maar, maar dat zelf toch een beetje wil blijven bekijken. En, en dus de verbijstering uh, zit er door dat publiek. En vervolgens uh, klonk al meteen weer de leuze van hij moet meteen weg. Ja. Dat zagen we inderdaad op een gegeven moment uh, uh, op uh, opborrelen. De eis blijft hetzelfde, inderdaad, zoals het al 17 dagen geldt. Mubarak moet aftreden. Die, die verandert niet. Nu zitten we in een situatie waarbij Mubarak uh, niet aftreedt... een aantal taken overdraagt aan zijn vicepresident... die hij zelf in de afgelopen drie weken heeft benoemd. Uh, dat is een status quo waar de mensen op het plein uh, zich ongetwijfeld uh, tegen gaan verzetten. Ook de komende dagen. Ja. Ja, dat denk ik zeker. En de plannen voor morgen, ja, die moeten ze natuurlijk nu wel uitvoeren. Het is natuurlijk ook een enorme schoffering eigenlijk, hè. zo zullen ze het uh, ervaren. Um, het is bijna een soort lange neus die, die Mubarak maakt naar de bevolking. van... Uh, jullie kunnen ze veel roepen op het plein en uh, rondmarcheren. Maar uh, ik bepaal wat er hier gebeurt en, uh, en ik ga op mijn manier weg. Ja, ik hoor hier de leuzen staan. Ja, er gaan weer mensen trekken, ook nu door de stad. Hè. Uh, ik ben namelijk even op een andere plek, een paar honderd meter nu van het plein, voor een uh, tv-positie. Uh, uh, maar um, ja, je kunt je afvragen ook hoe de nacht zal verlopen. Uh, waar gaan die mensen hun frustratie en teleurstelling uit? Uh, doen ze dat nog een beetje gezellig onderling? En met afspraken van morgen of ja, wordt het toch nog wat rumoeriger in de stad. Iets waar wel winkeliers rekening mee houden als je kijkt naar de dichte rolluiken. Ja, want je zag eerder uh, aan het eind van de middag toen we elkaar spraken... vertelde je over commando's die daar toch posities aan het innemen waren... waardoor je uh, het idee kreeg dat er de leger in ieder geval er al eens in gaat doen... dan om de vreugde waar iedereen uh, rekening mee ging houden uh, in goede banen te leiden. Zie je nu iets van politie, leger die op een of andere manier deze teleurstelling gaat opvangen? Ja, er staat in deze straat waar ik nu ben heel veel leger, echt uh, enkele tientallen volgens mij uh, legervoertuigen, vooral panzerwagens, een paar tanks ertussen, flinke tanks, dat zijn die Russische tanks. Uh, en, en, en er komt nu een menigte ook naartoe en die kan ik nu goed zien, die staat te schreeuwen tegen die uh, militairen, of, of te vol, maar die doen niet zoveel, die staan er een beetje naar te kijken. En uh, ja, die, ik heb die commando's uh, vanmiddag gezien en dat dat wees op dat, het feit dat er iets stond te gebeuren. En dat uh, hebben we natuurlijk aan veel kanten geïnterpreteerd als nou hij zal wel uh, aftreden. Uh, dat dachten zeker uh, veel demonstranten. Maar uh, ja, die kunnen daar ook neergezet zijn omdat men wist dat uh, er misschien iets zou komen wat niet helemaal wel gevallen zou zijn. En, en dan, ja als ze dan rellen zouden uitbreken... Uh, dan dan dan kunnen de commandos uh, ingezet worden. Ja. Dus kijk. Uh... Ik kijk een beetje mee over die stad. Je hoort vooral leuzen. Het is een heel ander beeld dan, uh, dan, dan ruim twee weken geleden. Toen, toen er hier van alles in de fik vloog. Hè. Het, het donkere karkas van het partijgebouw van Mubarak. staat er nog. Uh, toen is er heel veel gesneuveld aan ruiten. maar dat was al in de gevechten tussen demonstranten en politie. Nou ja, de politie houdt zich een beetje afzijdig. Het zijn vooral de militairen die toch als een soort neutrale, neutraal element hier op straat. nou ja deze ellende over zich heen krijgen... Ja. en uh, proberen daar het beste van te maken. Goed, dank je uh, tot dusver, Hans Jaap, daarbij het plein. We spreken daar later ongetwijfeld. Uh, voordat we naar iemand anders over het over overgaan... wil ik even een melding maken van het feit dat vicepresident Suleiman... Uh, van plan is om te spreken. Dus een korte follow-up zal geven van de speech van uh, president Mubarak. Wellicht dat we dan meer duidelijkheid krijgen over... de precieze presidentiële taken die hij gaat overnemen van Hoesni uh, Mubarak. Um, op het... Uh, Tagierplein uh, Shedi Attia. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Uh, een Egyptenaar die deels in Nederland woont, al een tijdje in Cairo is... en we spraken u eerder op de avond en er was een wisseling van emoties. Eigenlijk dacht u van, als dat maar goed gaat. Toen wist u zeker dat het in orde zou komen... Van, wat u betreft dat de president zou gaan aftreden. Uh, we zijn nu uh, 20 minuten na de speech van Mubarak. Hoe voelt u zich nu? Eigenlijk, iedereen is, is, is... We zijn echt uh, boos. We verwachten iets beter. Maar ik he, we hebben gevoel heel stom. Uh, direct, tijdens de, de spreek zelf... We hebben gezegd, uh, hij moet weg, hij moet weg. En nu iedereen zegt: oké, okay, me, mensen blijven in de plein. Misschien zullen we blijven slapen. Maar, en, en de meeste mensen gaan uh, thuis om te slapen. En ze komen morgen ochtend vroeg, omdat we willen morgen minimum 20 miljoen over hele Egypte. Hij moet weg. hij, hij moet weg. Dat moeten we nee, morgen natuurlijk niks, nog maar eens bezien. Gedaan. Waar gaan die de mensen, Hans Jaap Menos, onze correspondent, sprak erover dat mensen nu in menigtes door de straten van Cairo lopen. Is dat ook uw ja, indruk? Dat is waar, dat is waar, dat is waar. In, in verschillende uh, bijvoorbeeld mijn familie heeft gebeld ze zegt dat mensen in verschillende plaatsen, misschien de, de bekende straten, ze komen buiten en ze zeggen, hij moet weg, hij moet weg. En misschien, de mensen, de mensen hadden vele verwachtingen. En, en de, de de speech was helemaal uh, met, met, met niks. Dus er zit niks in de speech en daarom iedereen, iedereen is iedereen frustreerd. En mensen willen ook niet tot morgen wachten om gewoon de nee te zeggen of het er moet weg. En vele mensen zijn echt boos. Is die boos, uh, uh, uh, uh, zal die boosheid mogelijk veranderen in een ander soort frustratie dat mensen uh, uit zijn op rellen? Of hebben we het gevoel dat. Ja, de misschien denken uh, vele mensen denken: we moeten iets we moeten bewegen naar het paleis. We moeten iets uh, we moeten bewegen, we moeten iets, iets meer doen. De man begrijpt het niet, maar. Uh, op één ik weet niet wat de beslissing maar in ieder geval niemand gaat uh, de plein vertrekken. En, en, en we willen morgen gewoon nog, nog een keer proberen. Ik weet niet, wat wil deze president? Wat wil hij? Wil hij dat de 80 miljoen van hem zeggen, nee, je moet weg? Of iedereen hij, hij verloopt andere mensen? En, en ik weet niet. Wat is, nee. Hoe denkt deze man? Niemand je niemand begrepen? Wat gaat u de komende uren doen? De, de komende uren, ik ga thuis, ik moet uh, goed slapen En dan morgen op, zo misschien vanaf... Uh, of zo, dan ga ik terug naar de plein. Ik heb morgen viele mensen van organisaties. Ze geven uh, dekbedden, ze hebben eten. We hebben, hebben vele programma's voor de mensen in de plein te helpen. En dat gaat verder. We hebben nu ook een, een, een toiletten, verschillende vele toiletten op de plein te bouwen. Mm -hmm. Omdat vele mensen leven daar. We hebben ook een programma met een uh, ziekenhuis. We hebben veel te doen. We hebben het gevoel nu: misschien blijven we hier uh, drie, of zo, drie maanden of zo. Drie nee. maanden, of ja, in ieder geval ja, to tot, se tot september. Want dat is de maand dat verkiezingen plaatsvinden en dat uh, een ja, einde maar... komt aan de politieke, uh, het politieke bestaan van Mubarak. Maar dag ja. 17 van de demonstraties is dus op niets uitgelopen. De demonstranten staan nog steeds met uh, lege handen in dat opzicht. In ieder geval we blijven met lege handen in ieder geval. We willen dat het een carnaval ka wordt, dat de familie komen, vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, iedereen komt. En in ieder geval dat blijft in ieder geval eh, zonder eh, geweld. Eh, maar we, we, we hebben hoge verwachtingen. Ik, ik denk, we zijn, we zijn eigenlijk we zijn een beetje ook moe. En hoe kan, kan de reactie zo laag en te, ik weet niet zo traag zijn en, en zonder eh, waarom wil je niet weg? Hè? We horen maar in ge geduldige. Oké, okay, dan moeten we een beetje geduldig zijn. Nog geduldig, oké. Okay. Wij horen uw vertwijfeling en ook de vastbeslotenheid vanuit de demonstranten... dat het geduld nog ja. wel even kan worden verlengd. Na 30 jaar hoe baardig, na 17 dagen demonstreren. Een half uur naar het einde van zijn toespraak... in afwachting van de speech van Suleiman, de vicepresident... kunnen wij er ongetwijfeld even veilig uit... voor de hoofdpunten van het nieuws door Jan van der Putten. Radio 1... Het NOS-journaal. De Egyptische president Mubarak heeft in een toespraak tot de natie niet zijn aftreden aangekondigd, zoals was verwacht. Wel draagt hij taken over aan zijn vice-president Suleiman. Nog onduidelijk is of Mubarak nu naar de achtergrond verdwijnt. Hij benadrukte nogmaals dat hij in september aftreedt na nieuwe verkiezingen. Ook zei Mubarak dat hij zich er niet voor schaamt... om te luisteren naar de roep van de jeugd... maar dat hij geen bevelen van de buitenwacht accepteert. Mubarak zei dat hij de doden van de afgelopen weken betreurt... en dat hij de schuldigen zal straffen. Op het agierplein in Cairo we hoorden dat net is woedend gereageerd. Er heerst een dreigende sfeer. Er staan honderdduizenden mensen. Die hadden verwacht dat hij direct zou aftreden. Er worden massaal anti-Mubarak-leuzen gescandeerd... en er wordt met schoenen gezwaaid. En dat is een teken van afkeuring. Onduidelijk is nog welke positie het leger inneemt... Hoge militairen hadden eerder vandaag gezinspeeld op een direct vertrek van Mubarak. En dat zijn voor dit moment de hoofdpunten van het nieuws. Bijna drie over half elf op deze donderdagavond hier in de studio. Niet alleen Jan Keulen, oud-correspondent uh, in Cairo, inmiddels ook, ook aangeschoven. Uh, Mustafa Oekbi, uh, onze Midden-Oosten-deskundige. Twee hele grote deskundigen. Uh, Mustafa, wij kwamen er eigenlijk niet uit in eerste instantie. Maar het feit is daar. Hij treedt niet af. Hij draagt taken over uh, aan zijn vicepresident. Dat is een status quo waar de demonstranten heel weinig voor voelen. Wat is, wat is jouw conclusie naar deze speech? Nou, ik denk dat hij, uh, uh, uh, dat hij echt werkelijk iedereen versteld heeft doen staan met deze, met deze move. Uh, niemand had dat verwacht. En en nou, niet? weten we. Nou, ik ook niet, omdat ik vandaag toch de, de, de, de, de, de, de wijze waarop ik het leger zag manoeuvreren... en die verklaring van het leger, dat vond ik, vond ik vrij opmerkelijk. Want uh, die verklaring uh, van het leger bestond eruit dat alle eisen van de demonstranten Zou, worden. zouden worden, worden. ingewerkt, dat, we, dat, dat, dat het ook legitieme eisen zijn. Maar ja, dan heeft het leger niet goed geluisterd... want het legitieme eis van, althans wat, wat, wat, wat, wat de demonstranten vooral eisen... is namelijk het vertrek van Mubarak. Ja. Uh, dus waar ik denk, is, is het volgende scenario... is namelijk, uh, Soleiman wordt uiteindelijk de sterke man. En uh, die krijgt nu natuurlijk ook alle steun van het leger. Uh, en uh, het is nu aan de demonstranten... Uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Take it or leave it. Begrijp je? Het is nemen of stikken. En dan wordt waarschijnlijk met harde hand opgetreden. Ik denk dat er een confrontatie dreigt op dit moment... tussen de betogers en het regime. Jan? Jan Keulen? Ja, hij begint nu te praten, zie ik. Dan gaan wij doorschakelen naar Suleiman, die nu spreekt. In de وانحيازه للمطالب المشروعة للشعب والتزامه بما تعهد به من تعهدات كما يبرهن على إدراكه لخطورة المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، لقد وضع السيد الرئيس المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار nu ik de taken heb overgedragen gekregen van de president... Om, om, om over de veiligheid en de stabiliteit van het land te waken. En om de orde te handhaven en over te gaan tot de... Tot de en we geen twijfel dat het Egyptisch volk... ...zijn eigen, eigen belang... ...zal dat we zal. zeggen Er is een zeggen ontwikkeld... ...die, die tegemoet komt... De ...aan de, de eisen... De van de meerderheid. Ik voel heb gecommitteerd om... ...naar en deze taken over de nemen. en deze overdracht van macht mijn mogelijkste mogelijkheden. mogelijkheden. Ook uit te en om ook de, de eisen van de betogers te waarborgen. En om de grondwet te eerbiedigen via een dialoog. Ik kroep alle Egyptenaren om naar de toekomst te kijken. Wij kunnen een bruisende toekomst tegemoet gaan... bruisend met vrijheid en democratie. Jullie zijn een volk van helden. Jullie zullen niet toestaan dat er chaos ontstaat... Jullie zullen niet vallen in de val van diegenen die het land willen destabiliseren. Laten we gezamenlijk treden in een pad. Die een pad naar een vreedzaam overgang. Ik roep de jeugd van Egypte op en de helden van Egypte op... ga terug naar huis, ga terug naar je werk. De, het land heeft je hulp nodig... om, om samen het land op te bouwen. En niet luisteren naar de satelliettelevisiezenders. ...die, die, die, die verdeeldheid willen zaaien. Luister naar uw u eigen geweten. Naar u datgene wat uw geweten, geweten ingeeft. We hebben werk gestart. Wij We buigen op de hulp van onze autoriteiten, instituties... En het leger, die het leger, die het land verdedigen, die de grondwet en de veiligheid van de mensen verdedigen. Laten we vooruit marcheren. We geloven in de kracht van het volk. de kracht van het volk. Wij zullen werken in, in de geest van de Egyptenaren... Wiens daadkracht niet gebroken zal worden. Allah zei... in, in de Koran staat... Wa U werkt en God zal leiden. dat is de vicepresident Suleiman. Dankjewel, Mustafa, voor het snel vertalen van het Arabisch. Dat is wat uh, krakkemikker aan mijn kant. In ieder geval um, hebben we een man gezien die redelijk presidentieel oogde. Die op eenzelfde vastberaden manier als Mubarak vertelde... dat het tijd is voor eenheid, tot herstel van de kalmte... tot herstel van de economische situatie... die zo uh, gebukt is gegaan door de omstandigheden van de afgelopen tijd. Hij zegt, we luisteren naar de eisen van de betogers... maar we zullen altijd de grondwet uh, blijven eerbiedigen. We kijken naar de toekomst... Hij sprak ze aan op hun uh, trots, hun nationalisme... en zegt ook tegen de jeugd, letterlijk, ga terug naar huis. Luister en kijk niet naar die tv-zenders... die alleen maar verdeeldheid willen veroorzaken. We rekenen op het leger die het land zal verdedigen... en de grondwet erbiedigen. Hoe leg jij dat uit? Hier staat een, een, een, een sterke man die, die zich gesteund voelt door, door het leger. Hier is een duidelijke... Uh, machtsoverdracht, uh, waarin eigenlijk uh, uh, het ene gezicht is uh, vervangen door een ander gezicht, maar feitelijk het regime blijft overeind. Dat is wat ik zie. En uh, dit is niet iets waar uh, de betogers uh, dagenlang om hebben, uh, hebben gedemonstreerd. Dit is niet iets wat voor hen acceptabel is. En uh, wat, wat ik nogal uh, heel pragnant vind, is namelijk de eis. Het is misschien dat woord met uh, heel mooie woorden omgeven, ga terug naar huis, ga aan het werk, want uw land heeft heeft u nodig. Maar het betekent feitelijk, uh, het is genoeg met het demonstreren. vertelt dat dus? ja, als een dreiging duidelijk richting in de demonstranten, zo moet je het zien. Ja, Nee, dat denk ik ook. Hij is natuurlijk, trouwens, uh, hij, hij komt van de Veiligheidsdienst, mm hij -hmm. is hoofd van de veiligheidsdiensten. En ik denk dat, dat deze toespraak, uh, ja, in feite. Uh, verdeeldheid zal uh, veroorzaken. Waar, waar, waar gaat die verdeeldheid ontstaan? Nou ja, dus kijk, in tegenstelling tot de toespraak van Mubarak. Uh, hmm. Ik denk dat heel veel Egyptenaren, uh, ook degene die normaliter Mubarak steunden. zullen zeggen: van nou ja, nu gaat hij te ver. D dit is niet uh, normaal meer. We zijn teleurgesteld. Maar hier is er inderdaad een sterke man die kennelijk gesteund wordt door het leger. die de revolutie van de jongeren. Zichzelf toe-eigent alsof het zijn eigen revolutie is. Heel opmerkelijk. En die zegt: van nou, laten we nou redelijk zijn. Laat je gezonde verstand uh, nou eens werken. Laten we teruggaan uh, naar huis. Laten we teruggaan aan het werk. En ik zorg dat er een dialoog komt. En dat er een vreedzame overgang komt. Nou, dat is een discours. Wat waarschijnlijk zal aanslaan bij een deel van de Egyptische bevolking. Wat niet uiteraard aanslaat bij die groep. Bij, bij die grote menigte daar op het plein. Maar uh, die, die uh, ja impliciet eigenlijk oproept tot, tot spanning. Want de mensen die daar staan en die in de straten zijn en die, die, die Mubarak weg willen hebben, die, die zullen dit, uh, dit niet accepteren. Minka Nijhuis op het Tagierplein. Goedenavond. Minka Nijhuis, journalist op het Tagierplein. M Kairo. kun je me horen? Uh, we hebben hier zojuist uh, gekeken naar de toespraak van Suleiman. Ik weet niet of die ook te horen of te zien is geweest op het plein waar jij nu bent. Ja, er staan wat uh, televisies aan hier waar uh, mensen omheen gedrongen zijn. En hoe het precies verder op het plein gaat, weet ik niet. Maar daar krijgen mensen wel geluiden mee. Want er werd gereageerd. En, uh, uh, het, het aanvankelijk was er na de speech heel veel bijstering. En, en nu is het boede. En er worden leuzen geschreeuwd als uh, een revolutie. Totdat het dood, een revolutie in de alle straten van Cairo. En ik stond naast een jonge vrouw die de afgelopen dagen heel erg actief geweest is uh, op het plein. En, uh, en, en die uh, zei, uh, ja, wij zijn er zo vreedzaam geweest en we hebben het zo beschaafd aangepakt. Maar Mubarak verdient het niet. En, uh, en als nu het leger geen stappen onderneemt, dan, uh, dan gaat er opnieuw uh, bloed uh, vloeien. Dus, dus er, is een, er is een mengeling van uh, verbijstering en blokheid. En ik merk, ik zie ook wel dat aan de ronde van het plein uh, mensen beginnen weg te gaan. Maar uh, gewoon op het midden staat nog een hele dicht opeengepakte menigte heel uh, boos te roepen dat uh, Mubarak weg moet. Ja, is het de verbijstering ook aan het omslaan in ongeduld? Dat mensen die dachten dat na 17 dagen demonstreren het moment nu eindelijk daar was. En dat de teleurstelling op een andere manier zou worden gebotvierd in de komende uren. Dat is natuurlijk heel erg uh, speculeren, maar het is wel zo dat uh, toen ik hier aan het eind van de middag aankwam, uh, was er hoop gemengd met een doos dus dat uh, het zou gaan gebeuren, dat Moe zijn macht zou opgeven. Maar naarmate het moment van zijn toespraak dichterbij kwam, groeide de hoop en groeide ook de menigte en ontstond er uh, wel een uh, feestelijke stemming en je zag ook uh, Allerlei verschillende mensen, op het klein tot en met uh, ouders, met kinderen aan toe. En ja, de, de, dit is een uh, deceptie die de meeste mensen die ik uh, heb gesproken de afgelopen uren ...toch ook niet meer echt verwacht hadden, maar um, ook niet zullen accepteren. Nee, want dat, wat uh, zullen ze gaan doen als ze dat niet gaan accepteren? Dus dat heb ik nog niet gehoord. Uh, daarvoor is het allemaal nog te kort dag. Maar uh, er zijn wel mensen hier op het plein die roepen dat ze niet weggaan. En um, ja, er waren natuurlijk vandaag ook al sowieso kleinere demonstraties in de stad en in andere delen van het land, heb ik begrepen. Dus uh, ja, ik weet niet of mensen morgen... Uh, uh, Behalve op dat ze op het plein zullen zijn ook in de rest van de stad zich zullen manifesteren. Dat was vandaag natuurlijk en de afgelopen dagen ook al wel het geval rond het parlement. Maar er zal zeker, als ik de stemming zo bespeur, een, een, een grote groep mensen zijn die, wat de afgelopen weken natuurlijk ook gebeurd is, dus elke keer als er een politieke concessie gedaan werd die, die voor de... ...de demonstranten te weinig betekenis had dat dat uh, alleen maar uh, olie op het zuur gooide. En zo komt in eerste instantie, uh, komen de, lijken de toespraken van vanavond hetzelfde effect te hebben. En verder grondt het vooral ook van de geruchten, maar dat is natuurlijk de hele tijd al zo... Uh, ...dat het leger nu toch zal gaan ingrijpen en dat er... Uh, een staatsgreep uh, op handen zou kunnen zijn. En dat is ook een reden dat de aantal van de mensen met wie ik zojuist kon te praten naar huis zijn gegaan. Heb je al iets gezien van uh, aanwezigheid van het leger? Zie jij militairen uh, zich posteren of houden ze zich vooralsnog uh, afstandelijk? Uh, nou, ik kan, ik kan alleen maar de tanks zien die we de afgelopen dagen hebben gestaan... En ik ben nog niet verder op straat geweest, dus ik weet niet wat daar gebeurt, maar in ieder geval... Uh, de tanks die hier de afgelopen week hebben gestaan, die, die staan gewoon nog op dezelfde plek. En dat ziet er verder rustig uit. En ja, mensen spreken ergens ook uh, de hoop uit dat het nu het leger zal zijn, uh, dat zij gaan op, zou gaan optreden. Uh, en ik hoorde ook uh, de menigte leuzen roepen als uh, het leger en het volk zijn één. Dat is inderdaad iets Ik kan wat... even laten wat geluiden laten horen, nog van het klein als jullie dat willen. Ja, graag. Geen gang. Ja? Ja, dus er, er wordt gewoon aan de door uh, gescandeerd... En, uh... Met vlaggen te Een luidruchtig uh, Tagrierplein. Uh, waar de komende uren afwachten is hoe de mensen gaan reageren. Ook in afwachting van een ongetwijfeld hele grote demonstratie morgen. zoals aangekondigd. En dan is het te bezien hoe uh, de overheid, het leger, de politie zal reageren als je luistert naar wat Suleiman en Mubarak hebben gezegd. En met name in Washington werd daarna uitgekeken, we hoorden president Obama aan het begin van de Nederlandse avond zeggen dat uh, ook uh, zij zeer afwachtend waren, maar dat ook zij in de gaten hadden dat er een grote transformatie um, zich aan het ontwikkelen was en dat Amerika zou klaar zijn uh, om die nieuwe generatie waar Obama over sprak uh, uh, te steunen. Uh, maar Ilko Bos van Roosentaal, uh, dit is waarschijnlijk ook niet wat het Witte Huis had verwacht. Bepaald niet. Obama zei zelfs: Er wordt hier vandaag geschiedenis geschreven. Dat is wel duidelijk. En hij lachte erbij. En dat deed hij tijdens een toespraak in Michigan. En toen stapte hij in het vliegtuig. Dat vliegtuig kan op elk moment landen in Washington. En ik denk dat ook hij de tijd heeft gebruikt om zich achter de oren te krabben wat hier in hemelsnaam aan de hand is. Ze hebben dus officieel de regering in, uh, in Washington nog niet gereageerd. Wel zijn er um, hoge medewerkers van de regering die tegen CNN hebben gezegd... dit is niet wat ons gezegd is dat er vandaag zou gebeuren. Dit is niet wat Mubarak tegen ons heeft gezegd dat hij zou gaan zeggen. En dit is ook niet wat we wilden dat er zou gebeuren. Een officiële reactie is er dus nog niet, maar ze zijn uh, verbijsterd. Dat is opmerkelijk, zeker ook voor een land dat, zo waren de berichten de afgelopen week... Uh, achter de schermen bezig was met onderhandelingen... om uh, Mubarak aan een uh, eervolle aftocht te helpen. Ja, maar wat duidelijk is, is dat die onderhandelingen lang niet altijd uh, gemakkelijk zijn gegaan. Je kan je herinneren, uh, herinneren vorige week een andere toespraak uh, van Mubarak... Uh, die zei toen dat hij in elk geval voor de verkiezingen in september... dat hij dan uh, zou stoppen. Obama kwam korte tijd later aan het woord. Die zei toen de overdracht, de machtsoverdracht... moest echt nu beginnen. En daar schijnt Mubarak, dat meldde de Amerikaanse pers... heel erg boos over te zijn geweest. Hij had Obama die avond gesproken een half uur aan de telefoon. En Mubarak was zo boos dat... Obama er later in het openbaar nog een schepje bovenop deed... dat hij bijvoorbeeld Obama's Egypte-gezant Frank Wisner... een oude diplomaat en kennis van Mubarak... niet meer wilde ontvangen in zijn paleis. Dus ja, die onderhandelingen zijn er geweest. Vooral, uh, vooral ook met Soleiman, de vicepresident... en met de top van het leger. Maar die onderhandelingen zijn lang niet altijd makkelijk verlopen. We ja, moeten ook niet vergeten dat Amerika... Uh in 2010 alleen al 1,6 miljard dollar aan steun, militaire financiële steun heeft er gegeven aan Egypte. Waardoor het natuurlijk uh, gelet op die, uh, dat bondgenootschap heel erg belangrijk is wie dan zijn opvolger is. Zijn er wel aanwijzingen geweest dat die Soleiman zeg maar, de interim paus zou zijn geweest waarmee Washington had kunnen leven? Washington had kunnen leven met iedereen um, waarmee dat plein had kunnen leven. Waarmee de demonstranten hadden kunnen leven. Als de demonstranten nu naar deze toespraak van Mubarak vanavond hadden gezegd... nou, we zijn er niet heel blij mee, maar vooruit, we gaan naar huis... dan hadden de Amerikanen dat wel prima gevonden, denk ik. Zij willen vooral stabiliteit. Ze dachten met Souleiman in elk geval de, ja, zeg maar de hoogst haalbare stabiliteit gevonden te hebben. Het is iemand die ze al heel erg lang kennen, met wie ze al heel lang zaken doen. Dat geldt trouwens voor de hele top van het Egyptische leger. En van De veiligheidsdiensten, dus ja, ze hadden met Souleiman kunnen leven, en ook voor Washington is nu de vraag: ja, wat het plein doet, wat al die jonge, overwegend jonge demonstranten in Cairo nu doen. Elke cool, bos van Roosentaal, dankjewel, Jan Keulen. Jij zag in 1981 um, in Cairo als um, die Mubarak president worden, de vierde ja. president in 1952. Volgde ze dat op, die werd doodgeschoten bij een militaire parade. Mubarak zat naast hem. Als je de man ziet die we hier vanavond hebben zien spreken en een vergelijk met toen, wat, wat zie je dan? Nou, ik herinner me nog heel goed dat uh, Mubarak werd gezien als een soort frisse wind. He, want Sadat was absoluut geen populaire uh, uh, president. Misschien wel uh, buiten Egypte, maar in Egypte zelf niet. En ik herinner me verhalen van: ja, het is zelfs uh, iemand die uh, na zijn werkkantoor uh, of zijn werkpaleis. Gaat hij te voet? Nou, dat was ondenkbaar dat ze dat, uh, dat zou doen. Huh. En, uh, maar goed, 30 jaar is een lange tijd. Dus uh, na de jaren 80, toen hij misschien inderdaad een aantal hervormingen heeft doorgevoerd... Uh, kwamen de jaren 90 en, en, en de afgelopen tien jaar met wel economische groei... Ja, met name toerisme, wat een enorme... Onder andere zijn. toerisme, de olie, het Zuidskanaal, etzovoort. Maar die economische groei is niet zeg maar, ten goede gekomen... Aan de, aan de grote groepen in de bevolking. Maar ze zijn een kleine groepje. Een kleine groep. maar van de kijk achtergronden het, hier. Ja. Ja, kijk kijk eens naar de lichaamstaal die we al dan niet zagen vanavond... toen ja. Bargak sprak. Daar schuilt nog steeds de strijdlustige president in... die gewoon van geen wijken wil weten. Ja, ja. ja, ik vind het een beetje een on, onwezenlijke, onwerkelijke indruk maken. Niet alsof het een soort beeld is, een soort pop is, hè, met zijn geverfde haar. En waarschijnlijk, uh, want hij is ook ziek, dus hij zit waarschijnlijk onder de medicijnen. Ja, um, ja ik vind het tragisch eerlijk gezegd. Vooral tragisch natuurlijk voor Egypte. Uh -huh. Maar ook tragisch, uh, het, het is ook een soort tragiek van de man die, die niet wil wijken. We zijn, we zijn toch een president die werkelijk elk contact met de werkelijkheid heeft verloren. Het is ook niet voor niks dat hij voortdurend refereert aan zijn opoffering voor het land. Hè, wat hij allemaal voor het land heeft gedaan. Nou, alsof van jongens, ja, wat, waarom doen jullie mij dit aan? Weet jullie niet wat ik allemaal betekent? Het is alsof eigenlijk hij uh, de rest niet wil inzien... dat hij toch heel erg belangrijk van, uh, is voor Egypte... en dat Egypte eigenlijk niet zonder hem kan. Dat beeld ook, wat hij, wat hij natuurlijk ook de afgelopen dertig jaar heeft vastgehouden... van ik of de chaos. Ja. En dat houdt hij nog steeds vast op een of andere manier. Hij zei het ook letterlijk: hè? we zullen het niet toestaan dat mensen op het plein, en met name mensen ook van buiten Egypte, chaos laten creëren ja. um, uh, um, onder mijn bewind. Ja, hij voelt zich echt heel erg alsof hij. Ja, hij noemt zich ook dit bedoel, zo wordt hij genoemd, hij noemt zichzelf ook ongetwijfeld zo de vader van de natie. Ja. En hij heeft zoiets van: nou ja, ik heb een, een missie, mijn missie is nog niet helemaal volbracht. En ik ga niet wijken voordat ik dat helemaal uh, heb, heb, heb gedaan. En, maar ja, terwijl natuurlijk wel de straat schreeuwt om zijn vertrek. Nou ja, wat betreft die chaos, wat ik heel verontrustend vond... was de verwijzing door uh, Omar Suleiman naar de satelliet-tv's. Uh, uh, ja. Want dit is eigenlijk een soort vrijbrief om buitenlandse journalisten... en ook Arabische journalisten meer aan te vallen. Of Jij zegt dat niet zomaar, want je werkt voor Free Voice... waarvoor je regelmatig de afgelopen tijd in Cairo bent geweest... om daar Egyptenaren te trainen in de journalistiek. De journalistiek die, zoals wij die kennen, in Egypte niet bestaat. Ja. Nou ja, dat klopt, uh, hoewel er natuurlijk veel Egyptische collega's zijn die zeer goede journalistiek en onafhankelijke journalistiek uh, proberen te bedrijven. Maar goed, dat gaat met de nodige tegenwerking en intimidatie van, uh, van de overheid. Wij vatten de gebeurtenissen van de afgelopen uren even samen. Die leiden tot het uh, toespraak van president Mubarak, gevolgd door de man die een aantal van zijn presidentiële taken heeft overgedragen gekregen. En die is bijna klaar. Daar wachten we dus even op. Uh, rest mij eigenlijk de enige vraag, heren. Uh, we dachten dat Mubarak zou vertrekken. Hij blijft. Soleiman komt erbij. Met presidentiële taken. Dus het volk op het gaat vanavond al dan niet slapen. In het besef dat er een tweemanschap zit. dat vaster wil zitten in het zalen dan ooit. Moest nou, de strijd, de confrontatie, zo je wilt. die wordt nu eigenlijk op straat uitgevochten. En ik denk dat de plannen daar buitengewoon cruciaal zullen zijn: 4 ja. voor 11. De dag eindigt zoals hij op deze, deze manier begon. Radio 1. Het NOS Journaal. Uit Egypte komen steeds meer berichten dat president Mubarak gaat aftreden. Er komen steeds meer berichten dat Mubarak op korte termijn zijn taken overdraagt. Geruchten worden gevoed door een nogal geheimzinnige verklaring vanmiddag van het leek. Uh, in de laatste paar minuten is er een statement gemaakt... op state-run Nile tv daar in Egypte. De chef van de, milita de militaire staf die heeft verklaard... dat um, het leger tot taak heeft om te zorgen voor stabiliteit en rust. En dat wil vooral zeggen dat er kennelijk iets aan zitten komen. I het zoomt hier door Cairo. Kijk naar dat. De number van mensen... die in Liberation Square, Tahrir Square... Het moment I believe that moment that we've all been waiting for for too long we've been waiting for for this day where we can enjoy our freedom enjoy the democracy Egypte wacht in spanning op de toespraak van president Mubarak De grote vraag blijft dus hoe laat komt die verklaring Ik weet het niet Het zou nu zo ongeveer moeten beginnen die speech hè Wij zijn er klaar voor We're going to take you now to Egyptian State Television they're just about to uh to go to that statement by President Hosni Mubarak. This is Hosni Mubarak, he's speaking. My fellow countrymen, priority now is to restore confidence among all Egyptians. I have seen that it is required to delegate the powers of and authorities of the president to the vice president as per the constitution. I am fully aware. May God save Egypt, a peaceful country, and may God safeguard its people and guide them to the rightful path and may peace be upon you all it became clear that the president wasn't going anywhere It is absolutely not like what the demonstrators and the van verwachting eigenlijk iedereen is is zijn echt boos and then the mood turned to anger people started to sh put their shoes in the air let's just listen to that crowd now je kunt je afvragen over hoe de nacht zal verlopen. Uh, waar gaan die mensen hun frustratie en teleurstelling uiten? Uh. Hoez Hosni Mubarak blijft zitten waar hij zit. Uh, Egypte gaat een onrustige nacht tegemoet. Wij gaan hier van het NOS Radio 1 Jan je dankjewel. Met het oog op morgen gaat gewoon verder naar het nieuws van 11 uur. Troskamerbreed gaat voor de verkiezingen het land in. Zaterdag live vanuit Maastricht.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 Zaterdag in Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1: Het nieuws.